In het westen van het land komt nog altijd plaatselijk wat dichte mist voor. Files op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken, 6 kilometer. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knooppunt de Nieuwe Meer en de afrit Rij 2 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. Ook een aanrijding op de A12, van Utrecht naar Den Haag... bij knooppunt Prins Klausplein, 5 kilometer. Vertraging inmiddels al meer dan een kwartier. Er is maar één rijstrook open voor het verkeer... Op de 15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij Papendrecht 5 kilometer. En door een kapotte auto op de 20 van Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. Vertraging inmiddels 20 minuten. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zondag zondagochtend 10 uur geweest, de hoogste tijd voor uh, CFM Jazz. Uh, samengesteld en gepresenteerd vandaag door Auko Beuvingen. En ja wat mag je verwachten? Oliver Nelson, eerste uur. Uh, Garmin Gar Gomet, Philip Katrien, Cecile McLaurin-Selvent... Donald Vega, Richie Lee-Jones... Ricky Lee Jones, Oscar Pettiford, Greetje Kouwveld, J.J. Johnson... Ah, eigenlijk veel te veel om op te noemen. En wat was, is er mooier om gewekt te worden... bij de zachte klanken van de viool van Regina Carter... van de CD Motor City Moments. En de ballad was dat Forever February. Ja, nou iets zacht en rustigs. Ja, Ik ben ook een groot fan van Oliver Nelson... dus die knalt er meteen overheen met de Paris Blues... Nelson. En wie schetst mijn verbazing als ik leef hier er allemaal meespelen op dit nummer... dan kom ik de naam van Harry Brewer tegen. Marimba en Castellette. Nou, daar zal ik volgende week eens wat van draaien. Daar heb ik nog een leukste dateje voor liggen. Harry Brewer. Dat was natuurlijk Oliver Nelson. De hoogste tijd voor iets Nederlands. En dan heb ik het over een Nederlandse zangeres... die al 25 jaar aan het toeren is. Ik heb haar ooit eens gehoord in 2010 in het onderdak in Sassheim, Dat Zij heet Carmen Gomez. Heeft onlangs een nieuwe CD uitgebracht die zeker de moeite waard is... Maar dit is van haar uh, CD 2012. A Thousand Shades of Blue heet En And you don't know what love is. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies until you face each dawn. Over love hebben, dan denk ik altijd aan Philippe Katrien, een Belgische gitarist die ja, prachtig speelt. Uh, ja, ook al opleeft dat, is volgens mij ver in de 60, 70 misschien wel, ik weet niet precies. Maar prachtige klanken uit zijn instrument, weet te over. En dit is van de CD: uh, Philippe Katrien plays Cool Porter. So in love. heerlijke klanken zijn afkomstig van de cd. Philippe Catherine plays Co-Porter. En ik zei even kijken wie er met de meespeelde. Carol Boulet piano, Philippe Aarts bas en Martijn Vink drums. Prachtig cd, cd 2011. En dan heb ik het over een, een supertalent... die in alle uh, ja, jazz-tijdschriften geroemd wordt om haar uh, toekomst. Dat gaat over Cecile McLaurin-Salvent... die een uh, prachtig cd heeft afgeleverd voor uh, The One to Love. En eh, ik begin met een kort tekstje. Beide handen klemt ze sierlijk om de microfoon. Haar rode lippen dicht er tegenaan. Haar heldere ogen stralen door de opvallende witte bril. Bovenop haar hoofd pronkt een klassiek rood haarnetje met rode veertjes. De eerste diepwarme tonen, de fraaie vibrato en frasering komen direct binnen. El elastisch buigt ze voor haar stem van hoog naar laag. Wat haar geen enkele moeite schijnt te kosten. Een werkelijk fantastisch cd voor The One I Love. En ik heb gekozen voor een nummer van Bert Beckerick, Wives and Lovers. En ze geeft er een totale eigen interpretatie aan. Luister en geniet. your makeup girls at the office and men will always be men. Don't send him off with your hair stealing. Love, zing ze. So. Uh, Wives and Lovers, Burst Backpack Compositie. En, en, en wat andere klanken. Ik draag veel nieuwe cd's deze keer toevallig. Deze is ook in 2015. De volgende die op de draaitafel ligt is ook een e uit 2015. En die is van Donald Vega. En dan hebben we het over zijn cd With Respect to Monty. En dan draai ik het nummer Sweet Lady. Donald Vega van de CD With Respect to Monty. En Monty, dat is natuurlijk Monty Alexander... de, de, de Jamaicaanse jazz-icoon. Ook een pianist die veel, volgens mij samengespeeld heeft met Frank Sinatra. Um, wie speelde er mee op deze CD? Andy Wilson, gitaar. Hassan, Sakur, bass, Louis Nash speelde drums. En Donald Vega was natuurlijk zelf te horen op de piano. Uh, dan kom ik weer bij een zangeres. Ricky Lee Jones... The moon is made of gold. Nou, dat soms heb je van die momenten als je op een is, s'avonds laat op een bankje in een parkje zit. En je ziet hem aanschijnen. Dan kan je dat zeggen. Oh ja, Rick Lee Jones, daar las ik laatst nog een aardig stukje over. Die, eh, zoals jullie weten, ik presenteer ook een filmprogramma. En er is een mooie soundtrack. One from the heart. Een film eh, die gezongen wordt door Tom Waits en Crystal Gale. zeg ik nu uit mijn hoofd. Maar, uh, ja, Ricky Lee Jones en Tom Waits uh, we hadden een verhouding. Ik weet niet of ze getrouwd waren, maar ze waren vorm in ieder geval een stelletje. En toen Francis Coppola vroeg om uh, de soundtrack uh, door hun te laten doen, ja, ging dat net niet meer. Francis Coppola heeft de hemel en aarde bewogen, omdat ze zelf ook gingen, een scheiding lagen. En dat in de, die film One from the Heart ook gebeurde. Toen heeft Tom Waits het met, uh, Crystal Kale opgenomen. Aardige cd. Misschien draai ik er morgenavond wel eens wat van. Maar nu Ricky Lee Jones. The moon is made of gold. Watching at you, soon we'll The breeze is Soon you will be asleep Into your dreams will creep Visions of fairies Flying through the sky And one by one Your dreams will all come true Magic you'll behold yes. Don't feel bad Because the sun Killy Jones. Uh, mooi nummertje. Dus als vanavond, als de zon ondergaat... Uh, ja, wees dan niet teleurgesteld of zet verdrietig... want de maan is gemaakt van goud. Onthoud dat. Dat is toch mooi? Uh, ja, Ik ben altijd iemand die veel vocaletjes jazz in het programma stopt. En, uh, maar ik doe ook wel eens wat instrumentaals daartussendoor. En ik kwam uh, toevallig een cd tegen van uh, Oscar Petty Ford. Uh, We get the message. Uh, aan live opnames in Hamburg. Ik weet niet precies wanneer dat opgenomen is. Maar dat is een, een aardige cd. En er staat een prachtig werkelijk prachtig nummer op. Uh, dat is echt weer. Mujaz uit de oude doos. Dark Low. Oscar Petty Ford. voor de Oscar Pettiford Quartet. Een cd'tje uit... Uh, is net uitgebracht. 2015 zie ik nu staan. We got the message. Live in Hamburg. Opgenomen. 1958. Ja, nou, ik was uh, zelf bijzonder onder de indruk van het saxofoonspel. En dat was, dacht ik, Hans Koller. Die dat op dat nummer Dark Low speelde. Als je zulke saxofoonklank hoort, dan wil je toch zelf ook zo'n instrument in je handen pakken. En proberen zulke klanken eruit te toveren. Ja, toch... En uh, Weer iets tijd voor iets Nederlands. En dan heb ik het over Greetje Kauveld. Wie kent haar niet, zou ik bijna zeggen. Greetje Kauveld, aan het eind van 2014... Greetje Kauveld druk met tv trainers een serie Sinatra Tributes met het Metropolekest. En uh, meer dan 50 jaar geleden... was ze ook al verwikkeld in verschillende activiteiten. Ze deed 1961 mee aan het Eurovisie Songfestival. Tiende geworden, niet slecht zou ik zeggen. En uh, begon in Duitsland een uh, succesvolle loopbaan als Slagerzangeres... Maar ze bleef ook jazz zingen. En er is onlangs een cd'tje uitgebracht van haar. En met een verzameld werk. The Young Girl Sunday Jazz. En daarvan het nummer bekend van Peggy Lee Fever. Greetje Kouveld. Kom ze. Never know how much I love you. Never know how much I care When you put your arms around me I get a feeling that's so hard to bear You Will Me Feel When you kiss me The nights, I light up when you call my name 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever. Can you kiss me, fever? Can you hold me tight, fever? In the morning, fever all through the night, yeah. Everybody's got the fever. There is one fever isn't such a new thing, fever started long ago, long ago, Romeo loved Juliet, Juliet you felt the same, when her dad tried to kill him, she said, Julie baby, you're my flame, you give me fever, with I kisses, het historisch overzicht zou ik bijna zeggen. Het zijn 16 opnamen uit het begin van de jaren 60. Waarvan de 10 niet eerder uitgebracht waren. Eh, periode voor vrijwel niets van haar jazzverrichting op plaats verscheen. Gretje Kaalfeld. Bijzonder de moeite waard ook. En dat op deze rond. Je krijgt het allemaal via ZIT, eh, CFM jazz te horen natuurlijk. En eens even kijken. J.J. Johnson. Die had ik vandaag ook op de lijst gezet. En daar gaan we van draaien. To Marvelous. We'll <laughs> you Gezeten, want ik had dat ergens opgeschreven. Ik moet even kijken hoe ik probeer. James Lewis, J.J. Uh, J. Johnson. Uh, geboren 1924, overleden 2001. Dit komt van de CD. De uh, Eminent J.J. J. Johnson, Volume 2. En dan kijk even op het lijstje wie op deze CD allemaal meespeelde in het overzichtswerkje. Uh, nou, J.J. natuurlijk zelf op trombone. Op een aantal nummers speelt Henk Mobley mee. Uh, uh, op de Noorsaxofoon natuurlijk. Winton Kelly en Horace Silver, Charles Mingus. Kenny Clark op drums. En Sabu Martinez conga. Nou, dat zijn allemaal niet de, de eerste, de beste. Dus uh, ja, prachtige CD vind ik het. Prachtig. J.J. Johnson. Too Marvelous for Words heette dit nummer. Tijd voor wat vokaal. Dan kom ik bij Stacy Kent. En die heeft onlangs ook weer een nieuwe CD uitgebracht. Tenderly heette de CD. 2015 Stacy Kent. En dit is een van mijn favoriete nummers. In de wee small hours of the morning. Ja, de wee small hours zijn eigenlijk al een beetje voorbij, hè? Koffietijd, zou ik zeggen. <middels> Afternoon sky, you can always find something to do. But from dusk till dawn, as the clock ticks on. Philip Katrien, maar ik vond het een prachtige CD. Katrien plays Cool Porter. Ik doe nog eentje van die CD. Gewoon omdat het zo'n lekkere zondagochtendmuziek is. Uh, Philip Katrien, In the Still of the Night. Philippe Katrien, uh, het uh, Er is ooit zo'n serie uitgebracht... The famous, famous, The Finest Female Jazz Today. Daar staan prachtige zangeressen op. Onder andere ook nog een nummertje van Stacey Kent. Daar heb ik al iets van gedraaid. Maar dit vind ik ook een grappig nummer. Dat is voor het laatste wat we kunnen draaien vandaag. Shall We Dance, voor het eerste uur al dat? Shall we fly? Shall we dance? Shall we then say goodnight and mean goodbye? Oh, perchance, when the last little star has left the sky Ik naar het eerste uur van CFM uh, Jazz. Mijn naam is Apple Beuving. We gaan natuurlijk rustig verder in het tweede uur. En op het tweede uur zaten weer mooie muziek op de rol. Onder andere Brewmore, Margriet Schoortzma, John Vetsjo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.